4 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. De oppositie en de PVV roepen op tot nieuwe verkiezingen. Door het mislukken van het katshuisoverleg is er volgens PVV-leider Wilders een definitieve breuk ontstaan met de VVD en het CDA. Wilders wilde niet instemmen met het bezuinigingspakket... omdat dat volgens hem de economische groei zou schaden... en de werkloosheid zou laten oplopen. Vooral AOW'ers zouden er fors op achteruit gaan. Dat heeft Wilders niet over voor wat hij noemt onzinnige Brusselse eisen. Als er minder stringent aan de eisen van Brussel was voldaan... en er minder was bezuinigd, was dat volgens de PVV beter geweest. Dit pakket was niet in het belang van onze kiezers, vindt de PVV-leider. Wilders zei dat hij serieus heeft geprobeerd om eruit te komen... maar niet tegen iedere prijs, zo zei hij. Premier Rutte en vicepremier Verhagen... leggen de schuld van het mislukken van het Catshuisberaad bij PVV-leider Wilders. Volgens Rutte ontbrak het Wilders aan politieke wil. Daardoor staan we nu met lege handen, zei hij. Volgens de premier zijn nieuwe verkiezingen een voor de hand liggend scenario. Het kabinet gaat zich nu beraden, zei de premier... die al contact heeft gehad met de koningin. Op een persconferentie zei Rutte dat de PVV op het laatste moment terugschok... voor de consequenties van eerder gemaakte afspraken. CDA-vicepremier Verhagen was nog harder. Hij zei dat de hoop op een akkoord door Wilders de grond in is geboord. Verhagen zei ook dat Wilders daarmee 16 miljoen Nederlanders in de steek heeft gelaten. De oppositiepartijen hebben ook gereageerd op het mislukken van het overleg. PVDA-leider Samson wil dat er in september nieuwe verkiezingen worden gehouden... En ook de SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren willen nieuwe verkiezingen. De PvdA zegt dat alle partijen ervoor moeten zorgen dat de begroting van volgend jaar rondkomt. En ook GroenLinks is bereid om de komende tijd mee te helpen aan een crisisaanpak voor de komende maanden. Agnes Jongirius van de NVV is naar eigen zeggen blij dat er een einde is gekomen aan wat zij noemt zeven weken lange marteltocht. De economische schade zal groot zijn nu het is geklapt, maar het zou nog groter zijn als de plannen die besproken zijn zouden zijn doorgegaan. Misschien kunnen we nu genomen maatregelen als de jong terugdraaien. CNV-voorzitter Jaap Smit die vindt het mislukken van het Katshuisberaad slecht voor de Nederlandse economie. Hij zegt dat het geen goed signaal is. Onze economie verkeert in grote problemen en dat vereist stevig op gericht beleid. Beleid dat er nu niet snel komt, zegt Smit. Toen besluit het weer. Vooral in het Zuidoosten regent het. Daarbij is plaatselijk ook kans op hagel en onweer. Morgen begint zonnig, maar later op de dag opnieuw kans op buien. ANJB Verkeersinformatie. Er staat video op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Reewijk en Woerden drie kilometer. En dat komt door werkzaamheden.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 Vijf over vijf op deze zaterdagmiddag. Goedemiddag, wel en welkom in dit speciale Radio 1-journaal. Het katshuisoverleg is voorbij. Geen akkoord over nieuwe extra bezuinigingen. En daarmee is ook voorbij de samenwerking tussen kabinet en gedoogpartner. Verkiezingen, zegt premier Rutte, liggen voor de hand. Vandaag ja, moet ik u meedelen heen. dat het de drie partijen. die de politieke samenwerking zijn aangegaan. uiteindelijk. Premier Rutte wilde zeggen dat de drie politieke partijen er uiteindelijk niet zijn uitgekomen. En dat de antwoorden op die moeilijke eh, besprekingen over extra bezuinigingen er niet zijn gekomen na zeven weken. Zo maakte de premier dat een kleine drie kwartier geleden bekend. Het katshuisparaat is definitief en formeel mislukt. CDA-voorman Verhagen legde de schuld voor het mislukken bij PVV-leider Wilders. Ja, dames en heren, de hoop dat we een krachtig antwoord kunnen geven op, uh, op de crisis... ...die is uh, vandaag door, door Wilders de grond ingeboord. geboord. kan niet anders zeggen dan dat 16 miljoen Nederlanders vandaag daardoor in de steek zijn gelaten. En hij, hij was zo teleurgesteld dat, het dat hij stelde... ...dat de partijen die de politieke samenwerking zijn aangegaan... ...uiteindelijk niet is gelukt om tot gemeenschappelijke antwoorden te komen... En dat was eh, premier Rutte alsnog een beetje in de herhaling. Verhagen die was zo teleurgesteld dat hij stelde dat de PVV-leider zich onverantwoordelijk had gedragen. En nu is helaas duidelijk geworden dat Wildert voor die verantwoordelijkheid wegloopt. Op het allerlaatste moment dat hij niet de politieke moed heeft om die maatregelen te verdedigen waarmee hij al had ingestemd. En dat is bijzonder betreurenswaardig. Al dus Verhagen. Een klein uh, vijf minuten later uh, kwam Wilders aan het woord. Hij liet zich niet verleiden tot een spelletje Zwarte Pieten. Ik ga niet de heren verwijten maken. Ze maken mij blijkbaar uh, wel een verwijt. Er is uh, geen deal voordat er een totale deal is. Dus als de heer Verhagen zegt dat wij overal mee hebben ingestemd... is mijn antwoord, we stemmen pas in met het hele pakket...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 De premier, hij zei, deed, deed die uitspraken samen met Maxime Vragen in het Koetshuis, in het Catshuis, uh, waar uh, Geert Wilders van de PVV het uh, allemaal toelichtte in de Tweede Kamer. Daar sprak Marcel Bril met hem en daar, Marcel, zijn inmiddels ook andere oppositieleden binnengekomen op deze zaterdagmiddag. Wie heb je daarbij? Dat klopt, Diederik Samsom, de leider van de Partij van de Arbeid. Meneer Samsom, uh, laten we eerst beginnen met de laatste opmerking die we net hoorden van de heer Rutte, dat verkiezingen ja, toch wel erg voor de hand liggen. Bent u dat met me eens? Dat klopt. Sterker nog, als een kabinet mislukt, dan komen er verkiezingen. Zo werkt het in een democratie. Het feit dat het allemaal zo lang heeft geduurd met deze onderhandelingen betekent dat de verkiezingen niet meer voor de zomer kunnen. Maar ze moeten wel zo snel mogelijk gehouden worden. Was u verbaasd toen u het nieuws hoorde dat het Katzaars mislukt was? Maar vier weken geleden stonden we hier in een debat. naar aanleiding van het uit de PVV-fractie stappen van de heer Brinkman. Toen waarschuwde ik de premier al voor de doodlopende weg. Hij heeft de weg nog vier weken uitgewandeld. en is nu inderdaad tot de conclusie gekomen dat hij doodlopend was. Dat wisten wij eigenlijk al eerder. U bent oppositiepartij, dan moet u eigenlijk blij zijn... dat een kabinet waar u tegen bent, nou ja, toch zodanig in de problemen is... dat er geen meerderheid meer voor ze is. Nou, gemengd, Want het biedt inderdaad Nederland een kans om een nieuwe start te maken... op weg naar een uh, beleid wat wel Nederland sterker maakt... wat de lasten van de crisis eerlijk verdeelt. En daar was dit kabinet absoluut niet mee bezig. Maar het is natuurlijk ernstig op het moment dat midden in zo'n grote crisis... het kabinet alles uit zijn handen laat vallen... en niet in slaagt om uh, maatregelen te nemen. Vindt u het onverantwoord wat die drie uh, nou ja, in het katsers hebben gedaan... en uiteindelijk welk besluit er genomen is? Ik vind het besluit van vanmiddag verantwoord, want noodzakelijk. Maar ik vind die zeven weken die daaraan vooraf zijn gegaan... ondanks alle waarschuwingen van onder andere mij, maar niet... Alleen van mij, die vind ik totaal onverantwoord. Ik heb al eerder gezegd, de premier neemt een hele grote verantwoordelijkheid. Ja, die, die last moet hij nou gaan dragen. Wie is de schuldige wat u betreft? Nou, dat doe ik niet aan mee. Dat zoeken ze met zijn drieën onderling maar uit. Ik kijk naar de toekomst. Ik constateer dat de premier er niet in is geslaagd om zijn beleid waar te maken. Dat betekent dat we verkiezingen gaan organiseren. Wij hebben onze plannen daarvoor klaar. Die hebben we al twee weken geleden gelanceerd. Om Nederland sterker te maken. Nederland weer nieuwe optimisme te geven. Zijn verbondenheid weer terug te geven. Door te hervormen op de arbeidsmarkt, op de woningmarkt. Wij zijn er helemaal klaar voor. De verkiezingen die worden wat u betreft uitgeschreven. Maar die worden niet morgen gehouden. Er is veel te doen de komende periode. Want we zitten in een... Financieel-economische crisis ook. Hoe gaat u zich de komende tijd opstellen? Gaat u het kabinet helpen bijvoorbeeld... om ze aan een meerderheid te helpen voor de begroting 2013? Nou, op het moment dat het kabinet demissionair wordt... bestaat het feitelijk niet meer als regering. Alleen nog als uitvoerder. En dan zal de Kamer de verantwoordelijkheid moeten nemen... om de begroting van 2013 enigszins op orde te brengen. Um, die verantwoordelijkheid rust op alle partijen. Ook op de mijnen. Wij zullen die verantwoordelijkheid ook nemen in de wetenschap dat we daarna met verkiezingen een nieuwe start kunnen maken. Staatsrechtelijk is dat nogal ingewikkeld. U zegt eigenlijk moet Rutte eerst naar de koning ingaan, dan zeggen nieuwe verkiezingen... en u gaat het kabinet dat nu zit, een minderheidskabinet, niet steunen. Nee, maar goed, dit kan al uh, dinsdag gebeurd zijn... of eigenlijk al maandag als het kabinet heeft vergaderd. Dinsdag hebben we een Kamerdebat. Dat heb ik aan het begin van deze middag al aangevraagd. Dat zullen we dus hebben. En daarin zal uiteindelijk duidelijk worden... op welke manier de Kamer verder wil naar richting verkiezingen. Ik had het net al even over die financieel-economische crisis. Er wordt veel van ons gevraagd, ook van Brussel... dat we aan die 3% gaan komen. Anders kunnen we wel eens in de problemen komen. Vreest u daarvoor? Nee, uh, niet als ik kijk naar de maatregelen die wij voorstellen... want die maken Nederland op termijn sterker. Ja, dat begrijp ik, maar het is nog niet zover. We moeten uh, voor uh, 30 april eigenlijk wat bij Brussel neerleggen... zodat zij kunnen zien dat we ons best gaan doen. U zegt al, die verkiezingen die zijn pas uh, nou ja, in ieder geval na de zomer. Dus vreest u voor de gevolgen van Brussel? Nee, want Brussel zal pas echt uh, de, de eindafrekening... Maken op het moment dat de begroting voor 2013 en verder er ligt. Dat is dus nog niet 30 april aan de orde. De premier heeft inderdaad iets uit te leggen in Brussel... na zeven weken eh, niks doen in een katshuis, of althans zonder resultaat eh, komen. Dat gaat hij maar uitzoeken. En Dat is niet mijn verantwoordelijkheid. Komt premier Samson nu heel dichtbij? Nou, laten we eerst eens verkiezingen organiseren. Dank u wel. Marcel Bril met Partij van de Arbeid leider Diederik Samsom... een klein vroerschotje op waar dit gaat komen gaat. Eh, als het aan Samsom ligt natuurlijk. Joost Vullings, die het Haagse boekje met reglementen van binnen en van buiten kent. Eh, Samsom, nou nou, Joost, <laughs> ja. nou, nou ja, daar vertrouw ik wel op een beetje, hoor, deze ja. middag. Eh, zegt Samsom, eh, verkiezingen niet voor de zomer... Dat nee, is onmogelijk? Ja, nee, dat is, dat is onmogelijk. Daar staan uh, termijnen voor en uh, dat, dat lukt niet meer. Want je zou natuurlijk ook verkiezingen in de zomer kunnen houden. Maar dan is natuurlijk, uh, zijn heel veel Nederlanders op vakantie. Dus dat, uh, dat doen we doorgaans niet. En dan wordt het al uh, snel, dus uh, september of oktober. Want dat is onvermijdelijk geworden... naar wat we het afgelopen anderhalf uur hebben gehoord. Ja, absoluut. Hij zei op naar verkiezingen, Diederik Samson. Uh, ik zou hem bijna willen corrigeren. Hij moet eerst nog een leiderschapsverkiezing... in zijn eigen partij aangaan, althans. Dat, dat is aangekondigd. Uh, dat hangt er wel vanaf of er tegenkandidaten komen. Datzelfde gaan we natuurlijk ook zien bij het CDA. Interessant per... punt. Ja. Maxime Verhagen, die geen leider meer wil zijn... en nu aan het wijzen is naar de dat, PVV. Ja, ja, een mooie tweet nog net van Maxime Verhagen. Wat schrijft hij? Ja, In het Catshuis lagen goede afspraken over versterking... van. De economie. door Wilders politieke lafheid blijft een antwoord op de crisis uit. Nou, Je, je hoort het, hij is bijzonder fel op uh, Geert Wilders. Hij neemt geen blad van de mond. Nee, nee, Ook is, omdat hij weet dat hij niet de leider zal nou, zijn? Dat, ja, dat hij heeft gezegd dat hij... Uh, je weet nooit hoe het gaat lopen we het leg Nou ja, kijk, hij heeft gezegd dat hij het niet wil zijn. Maar er moet natuurlijk wel iemand anders zijn die het wel wil. En je kan nooit uitsluiten dat zijn naam toch nog ergens een keer gaat opduiken. wacht even, terwijl toch een grote meerderheid van de CDA-leden... in het verleden heeft aangegeven in Peilingen. Ik herinner me een publicatie in het NSC Handelsblad... dat ze hem in ieder geval niet als de leider willen hebben. Nee, het ligt ook niet voor de hand, hoor. Ik bedoel, begrijp me niet verkeerd. Maar ja, je weet nooit hoe het gaat lopen. Ik bedoel, op het CDA-partijbureau moet nu echt iedereen aan de slag om en een verkiezingsprogramma te maken en een leider uh, uit te kiezen. Doen ze dat via verkiezingen? Doen ze dat op een, op een andere manier? Moet allemaal nu razendsnel uh, besloten worden. Ja, en uh, goh, je weet nooit hoe de bal loopt. Maar Maxime Verhagen heeft eerder gezegd... ik heb geen ambitie, maar je weet het nooit met ambitieuze mannen... zoals Maxime Verhagen. En Camille Urelings bijvoorbeeld. ja Wij lopen te ver vooruit, Joost. gaan eerst even kijken naar de scherven van vanmiddag. Wat moet er nu eerst even gebeuren met dit kabinet? Ja, nou ja, je kan sowieso de conc conclusie dat deze gedoogconstructie, die ze natuurlijk begonnen zijn... gewoon niet bestand is gebleken tegen de, de economische crisis. Ze hadden goede afspraken, daar konden ze alle drie goed mee leven. Maar die, die crisis heeft zo'n gat geschoten in de begroting... waardoor ze er niet zijn uitgekomen. Maar wat er nu moet gebeuren? Ja, het kabinet moet bijeenkomen maandag. Nou, één deze dagen maandag of dinsdag zal het kabinet dan demissionair worden. Dan wordt er een verkiezingsdatum geprikt. Maar daarnaast, ja, Kees van der Staaij, maar ook anderen zeiden het al die bezuinigingen, dat gat in de begroting ligt er nog steeds. En Brussel wil eind maand ja. weten, hoe het zit met die begroting? Ja. Wat moet daarvoor gebeuren dan? Nou ja, dat, dat, dat gaat sowieso niet lukken. Ze hebben natuurlijk al gezegd van, stel dat we in het er op dat moment niet uit zouden zijn, dan zouden wij gewoon een paar arv arviertjes met algemeenheden opsturen. Met daaronder onder de mededeling over een paar weken hoort u meer. Nou, dat loopt nu nog meer vertraging op. Maar ja, het, het is een hele interessante situatie. We zitten straks met een demissionair kabinet. Waarschijnlijk ga ik vanuit. En dan moet dus uh, de tweede Kamer in samenspraak met dat demissionaire kabinet een begroting voor 2013 gaan opstellen. Nou, Je kan je voorstellen, er moeten hele dramatische en drastische maatregelen worden genomen. Dat dat een, een buitengewoon complex politiek spel gaat worden. Want hoe ga je dat voor elkaar krijgen? Ga je als demissionair kabinet per maatregel uh, zaken doen met partijen? Of probeer je met de hele Tweede Kamer of met een gedeelte een pakket te maken? Nou, dat gaat nog een hele tour worden de komende weken hier in Den Haag. En We gaan het allemaal op de voet volgen, Joost. We gaan elkaar straks ongetwijfeld weer spreken... als uh, bij jouw bronnen blijkt wat er allemaal uh, verder precies is gebeurd... waar de partijleiders uh, in het openbaar niet over hebben gesproken. Dank je te, tot voor nu. Ivo uh, Arnold, uh, econoom, goedemiddag. Goedemiddag. Um, hoe kijkt u hierop terug op deze afgelopen, wat zal het zijn, 2,5 uur? Ja, verrassend. Ik denk dat iedereen toch verwacht had dat er wel een uh, akkoord zou komen. Ja, u ook? Ja, ik had het uiteindelijk wel verwacht. Na de moeilijke fase die we een paar weken geleden hadden... dan verwacht je dat ze het wel afronden. Want gisteravond werd het pas echt serieus toen het CPB... de doorrekeningen had gemaakt en daar gingen de drie partijen naar kijken. Eigenlijk werd het in dat opzicht pas echt serieus gisteravond. Ja, omdat dan de opdracht van alle maatregelen natuurlijk duidelijk wordt... Uh, maar dan nog is het raar dat er zo snel een breuk komt. Hè? Want als je dan niet helemaal tevreden bent over de uitkomst op een bepaald gebied. En Wilders noemt nou de hele tijd de AOW. Dat is zei, vooral een verkiezingspunt natuurlijk voor hem. Dat als. is nu een verkiezingspunt. Maar, maar als maar je, je echt... Er een punt in, want hij zegt van we waren bezig met bezuinigingen die uh, dan uh, zo'n 14 miljard euro moesten beslagen. En die met name bij de AOW'ers grote consequenties zouden kunnen hebben al in 2013. Dat zou kunnen. Ik heb de doorrekeningen van het CPB natuurlijk niet gezien. Uh, maar wat uh, Rutte en Verhagen wel hebben aangegeven is dat er nog wat speelruimte zat. He, dat er nog wisselgeld was om nog wat uh, pijn te verlichten. Als Wilders hier en daar uh, onoverkomelijke bezwaren... tegen een bepaalde maatregel zou hebben. Waarvan Geert Wilders vanmiddag ook zei... toen hem dat werd voorgelegd. Oh, ik, uh, ik, ik, ik erken dat uh, VVD en CDA inderdaad bereid waren... om op delen van dat koopkrachtplaatje uh, water bij de wijn te doen. Mm. Hem tegemoet te komen, maar niet voldoende. Waar, ja. waar, waar zit zo'n breekpunt dan? Nou ja, ik, vind het, ik, ik, ik denk dat er meer aan de hand is dan puur een breekpunt... op basis van de, de economische inhoudelijke punten. Want daarvan zou je zeggen... Alle individuele maatregelen zijn de revue gepasseerd. Dan kijk je hoe het in totaal uitpakt. Dan heb je de CPB-uitkomsten. Dan ben je niet helemaal tevreden. En dan ga je nog wat schaven en dan komt uiteindelijk wel een uitkomst. Dus ik kan me niet voorstellen dat dat puur op, op, op basis van het economische pakket... nu tot een breuk is gekomen. Dat blijft natuurlijk gisteren omdat u er nu niet bij hebt gezeten. Wij ook niet. Maar waar, waar, waar denkt u dan aan? Nou ja, de, de, er is ook de factor van de instabiliteit in de PVV. Dat is een politieke factor, daar weet ik verder niks vanaf. Ik ben <laughs> Precies, dus uh, misschien dat dat nog wel heeft gespeeld. Maar hoe ernstig is het nu dat er na zeven weken praten... in zo'n situatie als de crisis voortdurend wordt benadrukt... geen akkoord ligt? Dat is natuurlijk uh, tijdsverlies en de financiële markten zullen dat niet leuk vinden. Brussel zal dat niet leuk vinden en het is slecht in deze crisissituatie. Aan de andere kant... Uh, je moet Hoe op... ga je dat merken? De financiële markten die gaan natuurlijk op maandag pas aan de gang... maar er mm -hmm. wordt natuurlijk wel her en der gehandeld. Uh, die kunnen vooruitlopen op wat er maandag kan gaan gebeuren. Hebt u enig idee wat dit voor consequenties kan hebben? Ja, als, als je een effect op de financiële markten ziet... dan zie je dat aan een hogere rente op Nederlandse staatsobligaties. Dus, dus dat is de maatstaf waar iedereen naar kijkt maandagochtend. En waar kan dat dan toe leiden? Nou, hogere rente op de staatsschuld ja. betekent dat, uh, dat de lasten van de regering uh, natuurlijk uh, hoger zijn. Hè. En uh, uh, ik, ik denk overigens niet dat dat een heel schokkend effect zal zijn. Hè. Want er zijn plussen en minnen aan wat er nu gebeurt. Hè. De, de min is dat het allemaal veel langer gaat duren voordat er een nieuwe regering is die echt een hervormingspakket heeft. De plus is misschien wel dat je toch uh, op deze manier een uh, politieke partij kwijt bent in je regering... die uh, geen economische agenda heeft en had... En die ook uh, um, ja, instabielend worden. is. Dus nou ja, misschien... de economische agenda is natuurlijk het feit dat ze de koopkracht voor hun kiezers, hun anderhalf miljoen kiezers, zoals uh, Geert Wilde dat vanmiddag gesten, wil bewaken. Ja, maar dat is een nee-economische agenda. Hè. Ze willen ja, geen wat? bezuinigingen. Ze zeggen overal nee tegen. Ze willen geen economische bezuinigingen die de koopkracht raken. Ze hebben ook geen ideeën over structurele hervormingen van de arbeidsmarkt, uh, van de WHO, van de hypotheekmarkt, de woningmarkt. Dus het is een uh, economische agenda die overal nee op zegt. En daar kom je in de was, het niet. Het zijn eerste woorden waar de zijn eerste woorden waren wel van Geert Wilders... waarbij hij zegt dat het uiteindelijke pakket... Uh, zou de economie grote schade hebben toegebracht... Uh -huh. dat dus zou de werkloosheid hebben doen oplopen... en dan met name dat koopkrachtpuntje... zeker voor de A&Wers, uh, zou uh, te veel consequenties hebben gehad... Voor wat hij zegt, ja. mijn anderhalf miljoen kiezers. Dat is toch nee, een economisch verhaal? Dat is een economisch verhaal, maar als je dat economisch verhaal hebt... dan moet je wel een andere oplossing hebben voor de economische problemen. Hè? En wat je het over het algemeen ziet, is dat politici of economen... die tegen al te veel bezuinigen zijn, die hebben wel een ander verhaal. En dat is een hervormingsverhaal. Hervormingen van de woningmarkt, van de arbeidsmarkt en dat soort zaken. En dat tweede verhaal heeft Wilders ook niet. Dus eigenlijk is hij overal tegen. Uh, in hoeverre, uh, u klinkt erg politiek trouwens nu... Nou, ik kijk naar het economische, uh, um, de economische agenda van Wilders... en ik zie er eigenlijk niks. Dus nog even terugkomend op die financiële markten. Misschien als de financiële markten daar naar kijken... dan zien ze dat er nu wel kans is voor een nieuw, nieuwe regering... Uh, waar wel een wat duidelijke economische agenda uh, in zit. In hoeverre kun je inderdaad zeggen dat wat Geert Wilders zegt... die 3% waar Brussel zo hard aan vasthoudt... Um, um, um, kun je dat laten varen? Is dat, is, dat, is dat goed voor de economie, is dat goed voor de regering... is dat goed voor het land? Uh, ik denk dat die 3 dat is maar een regel. Hè. En het kan ook 3,1 of 3,2 procent nou, zijn. Waarbij de drie partijen zeven weken geleden... wel heel hard met elkaar uh, in, in overleg gingen. Want dat is het uitgangspunt waar ja. we in ieder geval rekening mee moeten houden. Daar halen. werk je naartoe, maar dan heb je het over het tempo... en over de decimale achter de komma's. En die 3 procent, dat is geen heilig getal of zo. Waar het om gaat is dat uh, je weer het vertrouwen erin hebt... dat op de middellange termijn de overheidsfinanciën op orde komen... in het licht van een toch veel lagere economische groei in de komende jaren... dan die we gezien hebben voor de kredietcrisis. En wat dat Betreft moet er echt bezuinigd worden en moeten hervormd hebben. En als je daar een geloofwaardig middellange termijn verhaal neerzet, dan maakt het niet zoveel uit als je in 2013 3,1 of 3,2 procent hebt. Ivo Arnold, onze econoom hier nu in huis. Wij spreken na half zes met elkaar verder. We gaan even naar Peter van der Heijden. Goedemiddag. Goedemiddag. Politicoloog, hoe kijkt u terug op deze middag? Ja, uh, er gebeurt nog wel wat opeens. <laughs> maar uh, echt heel en vind ik het niet hoor, moet ik zeggen. Want? Uh, als je de hommelus in de PVV ziet, dan was het duidelijk... Geert Wilders staat zo onder druk, die, uh, die moet echt gaan uitkijken... dat hij uh, zijn kiezers niet van zich vervreemd. Dat is niet de indruk die hij wekte vanmiddag. Hij zegt er klaar voor, nee. we hebben onze rug recht gehouden. Ja. Ik kijk mijn kiezers, mijn anderhalf miljoen kiezers recht in de ogen. Laat die verkiezingen maar komen. Ja, dat kan hij nu zeggen natuurlijk. Hè? Maar uh, het feit dat hij opeens zes uh, zetels zakt in de peilingen... Uh, geeft aan dat die, die rug uh, een beetje aan het krommen was in de afgelopen tijd. Ja, want, hij, wat de... van hij is dingen aan het inleveren waarvan die steeds dat wil ik absoluut niet. En daar, uh, uh, vooral het electoraat van de PVV houdt aan niet zo van, volgens mij. Uh, legt legt u dat eens dus uit? Nou, uh, Wilders is de man van de harde uitspraken. van Dit niet, dat niet en dat wel. En uh, op het moment dat je dat allemaal in gaat leveren, uh, dan, dan vervreemd je heel van je achterban. Maar zegt u nu als politicoloog dat dit een bewuste stap is geweest van Geert Wilders? Of is hij wellicht in deze situatie gemaneuvreerd? ...door CDA en VVD. Ik weet niet of het een bewuste stap is hoor... ...maar wat, wat je in ieder geval wel vrijwel altijd ziet bij een kabinetscrisis... ...is dat het niet om het zakelijke verschil gaat. Er speelt bijna altijd iets meer. En in dit geval, de uh, enige wat er echt meer speelt... ...is die hondeles in de PVV. En die is van doorslaggevende betekenis, denk ik hoor... Want... Economische problemen, daar kom je over het algemeen wel uit als politieke partij. Dat is een kwestie van optellen, aftrekken. Hier en daar een verbandje erop, zeg maar. En dan kom je er wel. Waar baseert u dat op? Dat u zegt de hommelens in de PVV. Gisteren, natuurlijk, het CDA dat de coalitie met de PVV in Limburg laat vallen. Andere leden die weglopen. De rol van het CDA en de boosheid van de PVV over de hetwiegepolden in Zeeland. Zijn dat allemaal zaken waardoor de druppel bij Geert Wilders aan het is geweest? Nou, ik denk dat, dat de grote druppel bij Geert Will zijn de, de peilingen zijn op dit moment. Hoe zijn hij die? Zegt wel, hij zegt wel heel stoer uh, van ja, ik heb ook wel eens op één gestaan in de peilingen en op 31 en alles ertussen in. Maar hij heeft de laatste tijd altijd vrij hoog gestaan. En nu opeens zag je een neergaande beweging. Kunt u even en... schetsen hoe dat is gegaan de afgelopen weken? De, de afgelopen peilingen. weken? Nou, eigenlijk vanaf het moment dat, uh, dat Brinkman, Jeroen Brinkman uit de fractie is gestapt, zie je dat er onrust is in de PVV. En uh, dat, dat heeft geleid tot uh, statenleden die eruit stapten. Je hebt uh, eerst in, in Noord-Holland een aantal mensen achter Brinkman aan. Uh, er is iemand in Drenthe uitgestapt uh, afgelopen week. Je hebt het uh, gedoe in Limburg nu gehad. Je ziet dat het uh, effecten heeft nu op, op de, de, de aanhang in de peilingen. En dat maakt politici, ook al zeggen ze dat het niet zo is, altijd heel erg zenuwachtig. Ja, daar was Geert Wilders heel stellig in. Hè. Ik heb me niet laten beïnvloeden door ja, ja, wat er in is Limburg is, is gebeurd. Hij weet of. zelfs nog te melden dat. Uh, Verhagen, uh, of dat het CDA, het landelijk CDA, heeft geprobeerd om uh, de collega's in Limburg ervan te weerhouden. om de coalitie te laten vallen. Maar daar richt u weinig waarde aan? Nou, het kan best zijn dat Geert Wilders in een erg vergevende bui was hoor. En uh, dat hij dat uh, inderdaad keurig aan het CDA Limburg heeft toegeschreven. en niet aan het grote CDA. Maar het, wat het grote probleem van Wilders is, is zijn, zijn uh, duikeling in de peilingen. En hij ziet dat al die hommeles uh, bij elkaar opgeteld. Het beeld geeft van een, een LPF-achtige partij. En dat wilde hij voorkomen. En dus is er maar één ding wat hij kan doen. En dat is niet akkoord gaan met deze bezuinigingen. Die LPF, zijn natuurlijk. Van, uh, treffen. LPF, natuurlijk, de partij van Pim Fortuyn. die uiteenviel. natuurlijk nadat Pim Fortuyn was overleden. en dat de mm -hmm. LPF uh, toetrad tot het uh, kabinet. Um, in hoever maar, maar, maar Geert Wils heeft natuurlijk nog steeds de touwtjes stevig in handen. Ja, maar steeds minder stevig. Hè. Je ziet dat er uh, wat, wat muiterij in de partij is. Dus je ziet zo, uh, zeg maar intern in de PVV rommelt het, maar ook uh, uh, qua electorale aanhang. En dat is een, een, een dodelijke combinatie voor een partij. Als we even kijken naar Maxime Verhagen... die nog veel harder dan uh, de premier uithaalde naar Geert Wilders. Hij zegt, Wilders loopt weg van zijn verantwoordelijkheid... Dat heeft niet de politieke moed om de afspraken na te komen... zoals die hebben gemaakt anderhalf jaar geleden... bij het uh, onderhandelen over het regeer- en gedoogakkoord. Uh, zelfs in een tweet beschuldigde hij Wilders van lafheid. Ja. Is dat campagnetaal? Ja, nou, dat is wilder taalgebruik zou ik bijna zeggen. Uh, ja, dat is, uh, iedereen is heel volop op campagne. Dat is overduidelijk Wilders met zijn uh, wij buigen niet voor Europa verhaal. En uh, Verhagen uh, snoeihard naar de PVV. En Rutte op zijn manier ook is bezig met campagne. Namelijk de staatsman die het allemaal veel rustiger doet. Het lijkt een hele mooie rolverdeling die ze hebben afgesproken van Rutte en Verhagen. Rutte die zegt politieke wil en een stuk rustiger. Nee, Verhagen gaat er overheen met moed en lafheid. En uh, 16 miljoen mensen die in de kou worden gezet. Zie je daar twee mensen die dat van tevoren met elkaar hebben afgesproken? Waarbij iedereen zijn rol kiest? Dat zou mij niet verbazen. Want u hebt dat ook al eerder gezien? Nou, dat soort dingen wordt over het algemeen niet uh, keurig opgeschreven. Dus dat vind je niet terug in archieven. Maar uh, ja, zo'n zo good cop, bad cop uh, verdeling, ja, die, die is niet helemaal nieuw natuurlijk. We hebben dat uh, ook gezien bij de LPF toen, hè? Uh, met, met, met zalm en balkenende. Waar zalm uh, redelijk uh, stevig uh, er tegen in ging en balkenende meer van de sussende variant was. Dus ja, het is een manier om, je, om jezelf als, als staatsman uh, te profileren. Het is natuurlijk ook zijn eerste kabinet. Uh, ja. heeft, hij, heeft de VVD baat bij nieuwe verkiezingen nu? Ze staan heel goed in de peilingen. Maar de vraag is natuurlijk of, of dit uh, hem niet gaat aankleven. Het feit dat dit kabinet, waarvan heel veel mensen in het begin al zeiden... Van, dan moet je nooit aan beginnen met zo'n smalle meerderheid. En met zo'n uh, toch onvoorspelbare gedoogpartner. Uh, het feit dat dat valt... Ja. De vraag is in hoeverre uh, dat wordt aangerekend. Tot nu toe doet hij het in de peilingen erg goed. En is hij eigenlijk het, het communicerende vat met de PVV? Want wat, wat zou je hem wel kwalijk kunnen nemen vanuit electoraal opzicht? Uh, de man die toch tot het laatst heeft geprobeerd... om deze bezuinigingsbesprekingen tot een goed eind te brengen. Nou, Wat, wat hem uh, aangerekend zal worden door de oppositie... is dat hij überhaupt met de PVV en Zee is uh, Daar uh, zal heel erg op gespeeld worden dat hij aan het begin een foute keuze heeft gemaakt... waarmee het, het einde gewoon al evident was. En verklaart dat voor u als politicoloog ook uh, de afstand... die zowel Rutte als Verhagen uh, de, deze middag hebben genomen van Wilders? Nou, de afstand die zij namen uh, tot Wilders... was eigenlijk nog kleiner dan die Wilders tot hen nam. Hè. Hij zei uh, wel dat hij hen niks kwalijk nam. Zeg maar, ik, ik, ik ga niet mee, uh, meedoen met Zwarte pieten uh, met de heren, zei hij. Maar hij zei wel onmiddellijk... Ik wil nieuwe verkiezingen. Dat heb ik de andere twee niet zo stellig horen zeggen. Ja, ik ben... wil niet meer met dit kabinet te maken hebben. Dat heeft hij duidelijk gemaakt. Ik ben ook definitief uh, geen getogen ja. partner meer. Ja, dat betekent dus dat het kabinet de facto uh, gevallen is. Hoewel dat lastig is voor een minderheidskabinet natuurlijk. Uh, want uh, de, die hebben nog evenveel uh, vaste zetels als ze al hadden. Maar uh, ja, die zullen nu met de hoed in de hand uh, de Kamer in moeten. Ja, laatste vraag. Wie zal er nu het meest gebaat bij zijn bij nieuwe verkiezingen? Ja, dat is, dat is wel ontzettend kijken vrees ik. Uh, het zou mij niks verbazen uh, uh, als dat toch Rutte is. Dat die uh, toch weer als grootste partij uit de bus komt dat een aantal teleurgestelde PVV-kiezers uh, afhaakt. Want de PVV staat wel uh, te boek als een, een lps achtige partij die als het erop aankomt niets brengt. Uh, die anti-immigratie maatregelen die ze per se wilden zijn er niet gekomen. Uh, eigenlijk niets van de, de echte agenda van Wilders is in de praktijk gebracht. En op het moment dat hij iets moet leveren, is hij weg. Dat zal hem heel erg aangevreven worden in de campagne. En dat, dat, zullen ook, dat zal effect hebben. En dat is inderdaad, inderdaad u moet gelijk nog een klein beetje koffiedik kijken. De koffie was dik genoeg. Ik dank u hartelijk, Peter van der Heijden, politicoloog, voor uw zicht op de gebeurtenissen van de afgelopen uren. Die zullen worden samengevat door Mark Visser met de laatste hoofdpunten van het nieuws. Radio 1, het NOS-journaal.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 De oppositiepartijen hebben ook gereageerd... op het mislukken van het kassahuisoverleg. PvdA-leider Samson wil dat er in september nieuwe verkiezingen worden gehouden. Ook de SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren willen nieuwe verkiezingen. SGP-leider Van der Staaij vindt het heel teleurstellend... dat het overleg is mislukt. Het is een triest resultaat dat er naast een economische crisis... nu ook een politieke crisis is, zegt hij. Hij had de breuk niet zien aankomen. Van der Staaij had het idee dat de partijen er al een eind op weg waren. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Daarvoor is hier Willemijn ja, Het weerbeeld is al een aantal dagen behoorlijk uniform, met gedurende de dag buien en s'nachts meest droog. En ook is het echt wat te fris voor de tijd van het jaar. Er zit wel wat verandering aan te komen, maar daar moeten we nog even op wachten. En ook vandaag trekken er regelmatig buien over, op dit moment vooral in het oosten en zuiden. En soms kan het even flink plensen en op de weg is de zicht dan echt een stuk minder. Her en daar schijnt wel de zon, maar heel veel is het niet. Vannacht is er vrij veel bewolking, heel soms valt er nog een bui. Het koelt af naar een graad of 3 en er staat een matige zuidwestenwind. Morgen trekt de wind iets aan, vrij krachtig aan de kust... maar dan nog steeds matig boven land. Het is dan opnieuw wisselend bewolkt en er trekken buien over... waarvan sommigen met hagel en onweer. Het wordt een graad of 12. De dagen erna verandert er weinig aan het weerbeeld. Het blijft wisselvallig met dagelijks regen. Wel gaat in de loop van de week de temperatuur weer richting de 15 graden... en neemt de neerslagkans langzaam af. ANB Verkeersinformatie. Er staan files op de A12, Den Haag richting Utrecht, tussen Reewijk en Nieuwerbrug 3 kilometer, dat heeft te maken met langdurige werkzaamheden. Na 20, Gouda richting Hoek van Holland, tussen Vlaardingen en Maasluis 3 kilometer, dat komt door een kapotte auto, de rechte rijstrook is dicht. Bijna drie over half zes. Goedemiddag, u luistert naar een speciaal Radio 1-journaal op onze website. Kunt u live de katshuisoverleg mislukte besprekingen uh, gaan volgen. Daar wordt een live blog bijgehouden met alle reacties die behoorlijk binnenkomen. Via radio, tv, via internet en natuurlijk ook vanuit het buitenland. Chris Ostendorf in Brussel. Daar zaten ze te wachten voor op die begroting van de Nederlandse regering. Eind van deze maand, volgende week, had dat rond moeten zijn. En uh, Geert Wilders had gezegd van uh, ik geloof daar niet. Meer in. Uh, de Europese eis van 3% maximaal, dat moet je bereiken via bezuinigingen, dat is onhaalbaar. Ik trek de stekker eruit. Hoe wordt er vanuit Brussel, vanuit Europa gekeken naar het mislukken van dit overleg? Nou, ik denk dat ze nog een weekje wachten. Want inderdaad, zoals je zegt, uh, eind deze week moeten de Nederlandse plannen uh, in Brussel op tafel liggen. En niet alleen de begrotingsplannen van Nederland hoor, van alle eurolanden uh, moeten de plannen hier op tafel liggen. En, dan, en dat is allemaal om te voorkomen dat er nieuwe Griekenlanden ontstaan. Om te voorkomen dat Nederland, net zoals Griekenland dat in het verleden heeft gedaan, de, de begroting maar uh, de tekorten maar op laat lopen. Totdat de boel niet meer houdbaar is. Om dat te voorkomen is er nou juist in Europa afgesproken dat de tekorten terug moeten worden gebracht. Er zijn ...afspraken voorgemaakt die uh, Nederland ook heeft getekend. En deel van die afspraak is dus inderdaad dat je eind deze week je plannen op tafel moet leggen... ...zodat de Europese Commissie die plannen ook onder de loep kan nemen. Die gaat dat controleren, kijken of de cijfers wel kloppen of de rekensommetjes kloppen... ...om vervolgens in mei met een totaaloverzicht te komen naar de financiële markten toe... ...te kunnen zeggen, kijk, dit is Europa, dit zijn de landen met de euro en zo staan ze er financieel voor. En om dat dan maar te kunnen doen, moet Den Haag dus met de cijfers op de proppen komen. Om een nieuw Griekenland te voorkomen, schetsje, je, en dat geldt natuurlijk voor al die landen, maar met name ook vooral voor Nederland, dat zich juist hard heeft gemaakt voor die strenge begrotingseisen vanuit, vanuit Brussel. Er werd er daarom met extra aandacht uitgekeken naar wat er allemaal uh, de afgelopen weken gebeurde in Den Haag. Ja, dat hebben we natuurlijk wel een beetje over onszelf afgeroepen. Uh, minister De Jager, CDA en ook Mark Rutte, VVD, die hebben in Europa de afgelopen maanden... Aangedrongen op deze strenge regels. Dankzij Nederland en Duitsland moeten alle landen zich aan deze strenge regels onderwerpen. En dus wordt er ook wel inderdaad gekeken naar uh, Nederland. Of Nederland als bedenker, uh, ontwerper van dit uh, pakket, zichzelf wel aan die regels houdt. Nederland is natuurlijk ook wel een voorbeeld. Uh, Nederland is een klein land, maar uh, wel een belangrijk land, omdat de echte belangrijke grote gesprekken ook plaatsvinden op dit moment nog met Spanje. Die nog problemen heeft die vele malen groter zijn dan die van Nederland. En de vraag is natuurlijk als Europese Commissie... hoe kun je nou Spanje dwingen tot drastische maatregelen een land waar de helft van de jeugd werkeloos thuis zit, als, als, als een land als Nederland al niet eens aan de voorwaarden voldoet. Dus in die zin wordt er wel degelijk naar Nederland gekeken door de Europese Commissie. Misschien vandaag nog niet zo heel direct, want het is in Brussel natuurlijk ook weekend. De ambtenaren zijn dit weekend vrij. De commissaris die erover gaat, dat is uh, commissaris Reen, dat is een fin. Die zit op dit moment in Washington, maar we hebben wel contact gehad met zijn voorlichter. Die zal uh, de eurocommissaris op de hoogte stellen van de situatie in Den Haag. En ik neem aan dat hij wel even met zijn wenkbrauwen zal fronzen. Want er was vanmiddag natuurlijk in de, te, de verklaringen... die zowel de premier als Maxime Verhagen en Geert Wilders uh, gaven... spraken van die 3%. Hè? Waarbij Geert Wilders heel helder zei van die 3% was is veel te streng. Dat is een eis waar ik vanuit natuurlijk zijn politieke agenda niet in mee kan gaan. En ik had best willen praten over een minder stringente eis van 3,5 of misschien wel 4 procent... waarmee dan het begrotingstekort volgend jaar in zijn optiek zou kunnen oplopen. Was dat nooit geaccepteerd geweest op Brussel? Nou, ten eerste moet je denk ik wel even stilstaan bij de vraag van of dit wel helemaal klopt, dit verhaal van Wilders. Want Wilders en Rutte en Verhagen, deze drie partijen, hebben zelf onderling afgesproken bij het begin van dit kabinet in hun regeerakkoord... dat als het economisch tegen zou zitten, dat zij extra maatregelen zouden nemen. En economisch tegenzitten zou, was nog geformuleerd op een manier... dat het nog minder erg was dan die 3% waar we nu aan uh, moeten voldoen. Dus ten eerste gaat het over hun eigen afspraken die zij nu schenden. Waar Wilders nu van zegt, ik heb anderhalf jaar getekend om inderdaad te gaan bezuinigen. En ik heb me nu bedacht, ik heb mijn handtekening, die handtekening trekt hij dus terug. En het tweede wat speelt is inderdaad dat die Europese regels voor iedereen gelden, dat je daar moeilijk onderuit komt en dat Nederland dus gewoon die cijfers in moet leveren. En dat het vrij onrealistisch is om te zeggen als land, we doen het niet. Want als je dat doet, uh, je dus niet aan de regels houdt, je begrotingstekort niet terugbrengt, kun je een boete krijgen, lopen de tekorten in Nederland dus nog extra op en ben je dus wel erg gevaarlijk bezig. Met als gevolg komende week een waarschijnlijk demissionair kabinet. Wat volgens mij niet eens heel zo vervelend is geweest in het land waar jij woont. Voor België die hebben dat een hele lange tijd gedaan. Als demissionair kabinet begrotingen maken die geen problemen opleverden. Ja, maar in België is ook België is wel een interessant voorbeeld. Want België is eerder in een situatie geweest uh, vorig jaar waar de tekorten dusdanig opliepen... dat de Europese Commissie ineens erg veel belangstelling kreeg voor België. En ook al ging dreigen met boetes. En ook al meeging denken bij het opstellen van de begroting... En juist dat demissionaire kabinet wat België toen had, heeft toen hals over kop maatregelen genomen. ...ook nog gesteund door het parlement hier in België... ...die daar op het laatste nippertje voor hebben gezorgd... ...dat België niet die uh, boetes opgelegd kreeg... ...die de situatie nog extra hadden verergerd. Dus België is een voorbeeld van wat er kan gebeuren... ...wat voor dreigementen er inderdaad op tafel gelegd kunnen worden... ...en België is ook een voorbeeld... ...waaruit blijkt dat ook een dimensionair kabinet maatregelen kan nemen... ...die die dreigende boetes af kan wenden... ...als je maar inderdaad bezuinigt en de economie hervormt... ...en aantoont dat je op de goede weg bent. Dus het kan allemaal, maar dat neemt niet weg... dat het natuurlijk Natuurlijk erg lastig gaat zijn de komende weken. Chris Ossendorf in Brussel, dankjewel. En als je wat nieuws hoort van Eurocommissaris Reen, die nu in Washington net na zijn ontbijt is begonnen, dan horen we dat graag van jou. Joost Vullings. Nee, we gaan uh, horen van uh, CDA-fractievoorzitter voor Siebrand van Haarsma-Buma, die sprak juist met Sebastian Meijer. Nou, we hadden op alles akkoord. De drie onderhandelaars hadden een heel pakket gemaakt. wat een totaalpakket was. en daarom ook naar het CPB was gegaan. Hij schrikt nu terug van de consequenties van zijn pakket. Dat is aan hem om uit te leggen. Maar hij laat nu wel zijn 1,5 miljoen kiezers. en 16 miljoen Nederlanders daarmee in de steek. Hoe ver ging dat pakket? Het was een pakket met hervormingen, investeringen en bezuinigingen. Uh, hervorming van de woningmarkt, waar we al vier weken geleden ongeveer een akkoord over hadden. Hervorming in de zorg, eigen bijdrage, waar we ook al een akkoord over hadden. Daar hebben we lang over gesproken, maar we hadden een akkoord. akkoord over de AOW die naar voren zou gaan. Dus we hadden alles besproken. En nu op de laatste dag, terwijl we ook al bezig waren te praten over de presentatie van het akkoord... heeft hij uiteindelijk toch blijkbaar na overleg met zijn achterban het niet aangedurfd om ja te zeggen tegen het geheel. Over welke achterban hebben we het dan? Want hij heeft niet echt een partij met een hele organisatie erachter. Nou ja, hij heeft gezegd dat hij met zijn team had gesproken vanochtend. En dat zijn team had gezegd dat ze het niet wilden. Hoe viel dat moment toen hij zei ik stop ermee? Nou ja, we, we, we voelden wel dat hij zat te denken van wat ga ik doen. Maar voor mij was het toch een gevoel op dat moment van totale verbijstering. Want we hadden echt de eindstreep bereikt. Het schip was in de haven en hij heeft het laten stranden. En dat is, vlak, dat is voor Nederland gewoon ontzettend slecht. En we waren er, ik zei al, we waren al bezig na te denken over de presentatie. Ik was er klaar om met dit pakket naar mijn fractie te gaan. Het, het einde was in zicht. En blijkbaar durfde hij niet om het totaal te presenteren. Ja, en als je met allemaal maatregelen akkoord gaat, dan krijg je een totaalplaatje. En dat totaalplaatje maakt Nederland sterker. Zitten ook pijnlijke maatregelen in. Maar dat weet je aan het begin, dat wisten we allemaal. En wat in het regeerakkoord natuurlijk de afspraak gemaakt dat als de overheidsfinanciën slechter zouden worden, dat we dan bij elkaar zouden zitten. Dus het was gewoon de uitvoering van het regeer- en gedoogakkoord. Dit is uw kant van het verhaal. Ik heb net de kant van de VVD gehoord. Vergelijkbaar verhaal. Ik kan me ook voorstellen dat Wilders uh, zegt, ja maar die twee partijen hebben gewoon niet geleverd wat ik wilde hebben. Heeft u dat wel echt allemaal gedaan? Heeft u, heeft u hem kunnen toezeggen wat hij wilde? Nou kijk, het punt is natuurlijk dat wij zeven weken hebben onderhandeld... en pas nadat er akkoord was op de delen... het geheel naar het Centraal planbureau hebben gestuurd... om te kijken naar de consequenties ervan. Dat pakket is teruggekomen. Daarna is hij gaan aarzelen. Maar we hadden alle afspraken al gemaakt. En het totaal heeft hem blijkbaar verrast... Of valt hem tegen? Ik kan niet anders zeggen dat het to totaal verantwoord was. Zeker als je kijkt naar de enorme opgave waar Nederland voor staat. Want dat is waar het CDA-media onderhandelingen is gegaan. Niet omdat het leuk is, maar omdat we een enorme opgave voor het land hebben. En dat hij dat nu niet afgrondt, dat vind ik buitengewoon teleurstellend. Hoe moet het nu verder? Nou, dat vind ik dus een heel groot uh, probleem. Het grote probleem voor Nederland is het, hoe nu verder, omdat we hier met een grote opgave zaten die we aan het afronden waren. Het lijkt mij dat de Kamer, heeft natuurlijk, dit kabinet, heeft geen meerderheid in de Kamer. Dus een Kamermeerderheid zal nu moeten zorgen dat er een pakket komt wat de Europese markten overtuigt en wat Nederland uit die crisis haalt. Dat is de grote opgave nu. Hoe dat precies moet, daar wil ik ook eerst met mijn fractie over spreken. Dus wij zullen ook maandag waarschijnlijk een fractievergadering houden om te kijken wat voor ons als CDA de consequenties zijn van deze breuk. Het kabinet gaat op zoek naar die meerderheid in de Kamer. Worden er tegelijkertijd wat u betreft dan verkiezingen uitgeschreven? Ja, daar heeft de minister-president al over gesproken en daar sluit ik mij bij aan. Voor mij geldt nu dat ik eerst met mijn fractie wil spreken over de consequenties van dit geheel. Maar het is duidelijk dat er een kabinet zit zonder meerderheid... in een tijd dat we een economische crisis hebben die moet worden opgelost. Dus daar, mijn, de woorden die ik gebruik zijn dezelfde als de, de minister-president. Verkiezingen zijn het meest logisch, dat klopt. En dan moet die ook zo snel worden uitgeschreven. Dan moet daar echt wel iets aan gedaan gaan worden. Ja, waarschijnlijk wel. Ja, dat, dat, dat zal moeten blijken. Ik wil ook een fractie bespreken hoe. Maar dat is het meest logisch. Ja, dat is de consequentie van het weglopen uit die onderhandelingen. Dat Nederland in een crisis voor nieuwe verkiezingen komt te staan. Ik kan het niet mooi maken. Zij CDA-fractievoorzitter Siebrand van Haarsma Buma in gesprek met Sebastiaan Meijer. Ik kan het niet mooier maken, maar de teleurstelling was behoorlijk hoorbaar. Joost Vullings, wat maak jij hieruit op? Nou, totale verbijstering. Ja, ze zijn, uh, dat geldt niet alleen voor het CDA, maar ook voor de VVD, toch echt verrast over deze zetten van, de, van Geert Wilders. En uh, ik heb uh, een ander deel van dit interview met uh, Siebrand van Haarsma Buma, met hem nog even gevraagd: ook naar. Ja, uh, we gaan nu verkiezingen krijgen, daarna moeten we weer geformeerd worden. Hoe kijkt u aan tegen verdere samenwerkingen met de PVV? Nou ja, het CDA is een partij die nooit andere partijen uitsluit... maar je kon heel duidelijk opmaken uh, uit zijn reactie... dat een verdere samenwerking met de PVV er niet meer in zit. Hij ziet het gewoon nu uh, als een onbetrouwbare partner. Uh, dus dan kan je ook concluderen dat Geert Wilders... Uh, met deze breuk uh, gekozen heeft voor, voor jarenlang oppositie. Want andere partijen zie ik niet zo snel met hem samenwerken. Wellicht de VVD, maar die gaan samen, uh, neem ik aan, uh, nooit een meerderheid halen. Maar, ja, maar zo geweldig staat het CDA er op dit moment natuurlijk ook niet voor. Slecht in de peilingen, ze moeten nog een leider kiezen... ze hebben een hoop werk te verrichten... voordat ze überhaupt serieus kunnen gaan nadenken over campagnevoeren. Ja, absoluut. Uh, en, en dan zijn ze er in de partij nog niet eens uit. Uh, een aantal bewindslieden van het CDA zegt... laten we een uh, lijsttrekkersverkiezing uh, organiseren. Weet je al, uh, de Partij van de Arbeid die dat onlangs heeft gedaan. Uh, maar Rutte Peterham, de partijvoorzitter, heeft tot op heden gezegd... Nou, laten we twee, drie uh, kandidaten selecteren... en, en, en dan een, een verkiezing, dus geen verkiezing verkiezingen eh, organiseren. Ja, dat, daar moeten ze nog allemaal uit zien te komen. En ze moeten inderdaad nu wel snel gaan handelen. Aan de andere kant is het ook een kans. Je hebt natuurlijk gezien bij de Partij van de Arbeid... dat zo'n zo eh, uh, leidersverkiezing nieuwe energie eh, losmaakt. Dat genereert veel media-aandacht. Dat heeft in ieder geval die partij een, een slinger gegeven in de peilingen. Dus, eh, zoals het dan heet, het is wellicht ook een kans voor het CDA. Laat je, je licht dan eens even sch schijnen over de mogelijke kandidaten... voor het, eh, eh, voor het eh, lijsttrekkerschap van het CDA. Okay. <laughs> Ja, eh, dan kom je altijd bij de, de onvermijdelijke namen. Camille Eurlings, eh, die naam zal ongetwijfeld genoemd worden. Hoewel hij onlangs nog heeft gezegd geen interesse te hebben. Maar de situatie is natuurlijk veranderd. Ik bedoel, daar kan hij gebruik van maken door dat te zeggen. Sibrand van Haarsma Bumer zelf. Eh, ongetwijfeld zal zijn naam opkomen. Lisbeth Spies, eh, onlangs vanuit de provincie Zuid-Holland minister geworden. Dus duidelijk iemand met, met landelijke ambities. En ook iemand die ja, in de afgelopen jaren... doordat ze een tijd lang in de provincie Zuid-Holland werkt... als gedeputeerde, niet zo Smet is geraakt uh, door alle ontwikkelingen met dit kabinet. Jan Kees de Jager, ook die naam zal weer vallen. Maar ook hij heeft gezegd, ik wil niet. Marja van Bijstenveld is ook iemand die we nog wel eens verdenken van ambities. En dan zijn er wellicht nog allemaal namen niet uit de Haagse Arena... die wellicht ook warm lopen. Maar dat is natuurlijk dan een risico voor de partij. Dat hebben we gezien met, met Job Cohen. Uh, iemand uh, zomaar uit het land trekken en gelijk lijsttrekker maken... en al die debatten insturen en een uh, belangrijke formatie laten leiden. Dat is riskant. Maar goed, je weet het maar nooit Ja, want dat is acute urgentie natuurlijk met verkiezingen... Absoluut. die onvermijdelijk lijken te zijn geworden. We moeten even benadrukken dat er formeel nog geen kabinetscrisis is. Er is een politieke crisis. Eh, nog steeds geen ontslag ingediend door de premier. Um, een, een kabinet dat wel aan het vallen is. Als je dan vooruit loopt op uh, verkiezingen... wanneer zou die dan op zijn vroegst gehouden kunnen worden? Ja, september, oktober hoor je nu. Daar heeft uh, Diederik Samson van de Partij van de Arbeid zich voor uh, uitgesproken. Ook uh, Stef Blok van de VVD. Kijk dus naar het, uh, na, naar het najaar. Jaar, dus dat, dat ligt dan uh, het meeste voor de hand. De komende tijd moeten ze natuurlijk ook hier in de Tweede Kamer uh, toch met een crisispakket met z'n allen gaan oplossen. Dus uh, ze hebben ook voorlopig nog wel even wat anders te doen. Het wordt sowieso heel, heel moeilijk hoor voor alle partijen. Iedereen moet nu verschrikkelijk veel werk gaan verrichten hier in de Tweede Kamer om met z'n allen de crisis het hoofd te bieden. En aan de andere kant moeten alle partijen verkiezingen gaan, gaan voorbereiden. Maar goed, je kan concluderen. Uh, wij nemen als politieke redactie uh, tot juni leveren wij veel politiek nieuws. Dan krijgen we een prachtig Tim met EK en Olympische Spelen. En dan begint gewoon de verkiezingscampagne. Nou, wat, wat wil geen, je nog meer? Aan ja. nieuws geen gebrek de komende maanden. Uh, de uh, gedoogconstructie. Het waren 67 zetels, Partij van de Arbeid. en, uh, Pardon. CDA en VVD met de PVV natuurlijk. Dat waren de 77, 76. Dat werden er 75 omdat Hero Brinkman van de PVV eruitstapte. Meneer Brinkman, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe kijkt u terug op deze middag? Um... Nou ja, eerlijk gezegd, uh, uh, aan de ene kant verrassend, aan de andere kant ook weer niet. Ik heb, Wat was er zo verrassend? Uh, nou, verrassend dat je het op de allerlaatste dag uh, laat aankomen. Uh, uh, weliswaar uh, wachtende op een heel belangrijk rapport met de doorberekeningen uh, van al je plannen... Maar natuurlijk wel begrijpende de, de, welke maatregelen je genomen hebt. En in grote lijnen ook wel kunnen zien voor wie dat uh, gevolgen ga, gaat hebben. Dus in dat opzicht is het verrassend. Aan de andere kant, ja, ik heb al wel vaker gezegd, ik had sterk het vermoeden dat, uh, dat Geert Wilders sowieso al niet echt uh, stond te juichen om, uh, om deze bezuinigingen te trekken. Dus, uh, Zeven weken geleden al? Ja, ik heb dat, ja dat klopt ja. Wat was dan nu uh, uh, het moment dat u denkt dat hij uh, uh, het, het argument heeft kunnen vinden... om de stekker eruit te trekken? Hij zei zelf, ik heb vanmorgen mijn achterband geraadpleegd. Uh, premier Rutte zegt, we hebben gisteravond de laatste twee knopen doorgehakt. Daar wilde Wilders over praten. En dan gaat hij s morgens overleg voeren. U bent lang bij hem in de buurt geweest. Hoe, hoe, hoe denkt u dat het is verlopen vanochtend? Nou, dit is een... Uh, ja, ik, ik kan... Ik... Ik kan dat niet uh, met 100% zekerheid zeggen, laat het even vooropstellen. Wat ik wel uh, constateer is dat, uh, dat uh, de vorige keer dat uh, de onderhandelingen bijna uh, klapten dat was twee dagen nadat ik uh, de PVV-fractie had verlaten uh, uh, is er een fractievergadering geweest. En vanuit bronnen rond die fractie en ook uh, in, rond in die fractie heb ik begrepen dat die fractie gezegd heeft: uh, uh, uh, we willen door. Um, dus toen is hij teruggefloten door die fractie. Wat, wat me nu verbaast en wat ik ook begrijp uit, uh, uit uh, de persconferenties... is dat hij niet de hele fractie heeft benaderd vanmorgen... maar dat hij een deel van zijn fractie heeft benaderd. En dat is bijzonder. En wie heeft um, hij dan ditmaal niet geraadpleegd, uh, denk u? Nou, ik, dat weet ik niet. Dat kan ik niet inschatten. Maar, maar de wie de heeft hem dan geadviseerd om de stekker eruit te trekken? <laughs> Ja, nogmaals, dat, dat weet ik niet. Uh, uh, ik heb een aantal mensen op tv gezien. Uh, die heeft u ook allemaal kunnen zien. Ik weet niet wie hij op dit moment allemaal uh, in, de, in, de, in de fysiek in Den Haag zit. Ik weet ook niet of hij iedereen uh, gebeld heeft. Dat, dat, dat weet ik niet. Maar mij verbaast het wel dat, die, dat de berichten in ieder geval zijn... dat hij met een deel van de fractie heeft uh, overlegd. En dat hij vervolgens uh, dat standpunt uh, heeft ingenomen. Ja, on hij ontkende dat het gedoe in Limburg en in Drenthe... en uh, in Noord-Holland in uw geval iets te maken. Hebben, uh, zouden hebben gehad met uiteindelijke besluit om eruit te stappen. Um, hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, dat heeft uh, absoluut... Uh, uh, heeft, hef, heeft dat wel uh, een, Is dat mede een oorzaak uh, van deze beslissing? Uh, dat mogen duidelijk zijn. Uh, en dat is niet alleen het gedoe uh, in, in, in, in, de, in de Statenfractie... maar het is ook uh, ja, toch de... de... De, de, de, de veldjes die hij misschien met een nieuwe verkiezing wil wegwerken. Ik, ik schat het in dat Geert Wilders liever in de oppositie gaat met een, misschien een geminimaliseerde, vernieuwde fractie. Uh, en, en op, op, op zo'n manier in de oppositie weer groot uh, probeert te worden. Dan dat hij uh, met deze fractie uh, door wil gaan in een hele moeilijke positie. Die uh, ook hem uh, electoraal gezien uh, uh, problemen gaat opleveren. Of, ja, het, het, je moet in een tijd van crisis wil niemand verantwoordelijkheid nemen. Want het gaat namelijk. Altijd pijn doen. Maar hoe je het verkeerd het land moet wel geregeerd worden. En ik vind dat je dan wel je verantwoordelijkheid moet nemen. U twitterde vanmiddag dat Wilders, uw woorden, voor het eerst in twee jaar opkwam voor AOW'ers. Ja. U verwijt hem dat zijn argumenten onecht zijn. Uh, er, zijn, uh, er, zijn meerdere, er zijn meerdere mogelijkheden geweest om nadrukkelijk voor de AOW's op te komen. Uh, dat is niet gebeurd. Uh, dus met andere woorden, ja, ik heb, ik heb een beetje het idee dat hij een beetje proletarisch aan het shop is uh, uit, uh, uit de standpunten. Uh, wat wel een terecht punt is, is uh, het verwijt richting Europa... Uh, maar uh, ook hierin is het vasthouden aan de 3%-norm, uh, is ook, een, uh, uh, denk ik, financieel-economisch een goede, uh, goede, goede basis. Uh, aan de andere kant kun je niet uh, andere landen verwijten dat zij me verlaten hebben, om vervolgens uh, okay. uh, zelf uh, te beweren dat je dat ook, ook maar van plan bent. Dus uh, ja, het komt met mij niet allemaal consistent over, eerlijk gezegd. Wat is uw campagneboodschap? Want ik ga er toch vanuit dat u gaat meedoen aan eventuele verkiezingen. Ik morgen uh, met mijn, uh, mijn crisisteam uh, om drie uur uh, in de kamer uh, bij elkaar komen. En dan gaan we, uh, dan gaan we dit bes bespreken. Wat gaat u meedoen aan eventuele verkiezingen? <laughs> uh, die beslissing heb ik nog niet genomen. Uh, maar vandaar dat ik ook uh, uh, met enige spoed morgenmiddag om drie uur op zondag uh, helaas uh, uh, uh, bij elkaar ga komen. Ja, ik had ook ergens, eh, graag ergens anders gezeten op deze zaterdagmiddag. Maar wat zou u ervan weerhouden om niet mee te doen? Wat zou mij ervan weerhouden? Uh, nou ja, kijk, uh, als je als nieuwe partij uh, wil meedoen aan de, aan de verkiezingen... Dan, uh, dan, dan, dan zegt het kies het, dat je aan een aantal voorwaarden moet voldoen. En dat zijn buitengewoon... Uh, ...langdurige bureaucratische uh, uh, uh, eisen waar je aan je moet voldoen. En dat vergt een behoorlijke organisatie. En om zoiets binnen twee, drie maanden op, op, op uh, poten te zetten... ...dat is een dat Daar heeft de PVV uh, heeft dat uh, heel, heel goed gedaan. Uh, heeft daar ruim, uh, ruim een jaar over gedaan... ...om dat allemaal voor elkaar te boksen. Ja, en dat zou ik uh, met een team vrijwilligers... Uh, ...in een aantal maanden moeten doen. En dat, ja, dat is iets uh, dat... Uh, dat, dat, dat is een hele opgave, kan ik u vertellen. Ja, u twitterde vanmiddag in dat verband ook. De hardwerkende burger wordt overgeleverd aan links. Wat bedoelt u daarmee? Nou, dit was een uh, kabinet. Uh, uh, wat in ieder geval uh, aangaf dat ze iets wilden doen uh, uh, aan de. Aan de uh, uh, in ieder geval financieel, economisch. Aan aan de schuld, aan, de, aan, de, aan het financieringstekort. En op het moment dat we straks uh, toch een, een, een kabinet gaan krijgen... dan weten we uh, dat, dat, het, dat het financieringstekort uh, hoog gaat oplopen... en dat uiteindelijk die hardwerkende burger uh, het gelag moet betalen... en ook al die jongeren die straks allemaal een baan zullen vinden... die zullen met een, een grotere staatsschuld uh, opgescheept zitten... Um, met alle gevolgen van die, uh, de triple, uh, hoe je het dan of keert, bepaalde uh, waarderingen zullen omlaag gaan, de rente zal daardoor uh, volgens weer gaan stijgen. Dus, ja, ik zie het echt heel erg goed in. Uh, dit was dit was de kans. Dit was de kans om, uh, om, om voor de PVV om te laten zien dat ze een voorwaardige, betrouwbare partner zijn in het landsbestuur. Uh, en ik betreur het ten zeerste dat ze, dat, uh, dat ze die kans niet uh, te waar hebben genomen. U bent het in dat opzicht eens met Maxime Verhagen dat Geert Wilders niet de moed, de woorden van Verhagen, niet de politieke moed heeft gehad om zijn afspraken na te komen? Nou ja, kijk, Maxime van Hagen heeft er ook uh, lijfelijk bij gezeten. Dus uh, met alle respect, als ik het al zo kan zeggen... dan kan hij het, denk ik, zeker zeggen. Uh, dus ja, in dit geval ben ik het absoluut met hem eens. Heer Brinkman, uh, de lijst. Uh, Hero Brinkman, u gaat morgenmiddag vergaderen. En dan horen we graag van u wat, wat de plannen zijn... Ja. in dat dichtgesteld opzicht voor u. Dank u wel. Dank u wel, tot ziens. Dag. Hier in de studio praten we verder met uh, Ivo Arnold... hoogleraar Economie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Als we even kijken naar de simpele gevolgen van het mislukken van de gesprekken... om bijvoorbeeld de woningmarkt los te trekken. Iets waar voortdurend over gesproken wordt door alle partijen... met allerlei plannen, maar die liggen nu dus helemaal stil. Welke gevolgen heeft dit? Ja, dat, dat heeft gevolgen. Met name urgent is de kwestie rond de overdrachtsbelasting, denk ik. Die, die is verlaagd door de jager voor één jaar. Dus de vraag is, wat, wat gebeurt daar nu mee? en de verwachting... dat blijft? Nou, dat is de voor vraag. Daar heeft het kabinet nog geen uh, beslissing overgenomen. Dus ik ben zeer benieuwd. En de verwachting was eigenlijk wel dat dat misschien uh, zo zou blijven. Maar dat er dan tegelijkertijd ook wat aan de hypotheekrenteaftrek zou worden gedaan. Hè? Om toch die woningmarkt wat meer uh, te trekken en onzekerheid weg te nemen. Uh, maar de vraag is of je voor de verkiezingen nog grote hervormingen... op het gebied van de hypotheekrenteaftrek mag verwachten. Want een, uh, het aanpassen van die overdragsbelasting... dat is dan die kwestie van voor, voor, voor een volgend uh, kabinet. Maar de woningmarkt wil gewoon helderheid en die krijgen ze niet. Nou, volgens het kabinet, dit is gewoon een jaar verlaagd, hè, van 6% naar 2%. En uh, dat jaar loopt in juni af, dus ik ben zeer benieuwd wat het... Uh, maar die, onzek die onzekerheid voor de woningmarkt, mm -hmm. uh, mensen die vandaag een open huis hebben... Ja. zullen ongetwijfeld gedacht hebben, jeetje, uh, ja. dit gaat niet goed. Heel slecht, en iedereen weet dat er daar iets moet gebeuren. Hè. En uh, ja, als ik de politici uh, goed begrijp vandaag, dan, dan lag er daar ook een voorstel om er wat aan te doen... Hè. En de geruchten waren dat het te maken had met het stimuleren van vervoegde aflossingen en dat soort zaken. Um, maar ik kan me niet voorstellen dat er voor de verkiezingen. dat partijen nog op zo'n belangrijk thema al tot compromissen gaan komen. Ik denk dat ze dat soort zaken toch laten liggen tot na de verkiezingen. Ander punt, even kort met de doornemen: de gevolgen voor de kredietwaardigheid van ons land. Zeker als maandag de, de, de, de beurs opengaan, de markten gaan kijken naar wat er hier aan de hand is. Ja, die, die financiële markten die kunnen nerveus reageren. En kredietbeoordelaars kunnen ook nerveus reageren. Ik zou ze willen oproepen uh, tot, tot wat rust. Want uh, uiteindelijk hebben we nog steeds een zeer sterke financiële positie uh, als Nederland. We hebben een spaaroverschot van, van hier tot kinder. En uh, ik denk dat we een paar maanden bezinning met verkiezingen... en uh, een, nieuwe, een nieuwe, nieuwe regering. Dat kunnen we wel hebben. Maar de financiële markten zijn irrationeel. Die denken niet altijd goed na. Dus, dus je kunt onrust in de financiële markt hebben. U, u hebt daar niet heel veel vertrouwen in. De kredietwaardigheid gaan wij zien als op maandag de markten, de beurzen weer opengaan. Ivo Arnold, hoogleraar Economie. Hartelijk dank voor uw komst. Graag gedaan. Oh, sorry. Even aan.